In Frankrijk raakten honderden automobilisten ingesneeuwd. De meesten lieten hun auto achter om de nacht binnen door te brengen. bestuur van het departement Manche roept via sociale media inwoners op om gestrande reizigers te helpen. Waalse media waarschuwen voor een rampzalige ochtendspits. In Nederland geldt in Limburg en Zuidoost-Brabant code oranje.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 Het weer vannacht lichte tot matige vorst. In het zuidoosten dus veel sneeuw, mogelijk met tot morgenmiddag. In het noorden is het zonnig. Het wordt min 2 in Limburg en plus 1 in het noorden en het westen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Dallinga. Ja, lekker hè. Zo klinkt hij. De Porsche 911. 11. Hij is jarig, 50 jaar geworden. Legendarische auto, natuurlijk. En daarom hebben we het dit uur over liefde voor auto's. Of haat jegens auto's, dat kan natuurlijk ook. U kunt straks uw verhaal doorbellen. Het maakt jaloers, collega Thijs van der Brink van Dit is de Dag kroop... een paar dagen geleden voor het eerst van zijn leven... achter het stuur van een Porsche 911. En het jongetje in hem werd wakker. Het is geen jongensdroom. Ik ben niet een enorme autofrik... maar dit is wel een bijzonder moment. Jammer hè, dat die linkerbaan dicht is. Kijk eens wat hij voor ons rijdt. Heerlijk. Achter een Porsche rijden. In een Porsche. Zeg uh, Thijs, je zit uh, continu met een uh, grote glimlach. <laughs> ja, dit is wel grappig. Ik praat graag in understatement, hè. Oh, we rijden nu 160, sorry. We mogen niet maar 70. Well, there's no time like the present To get you through your past I'm nowhere near the future But I'm gonna get there fast I'm moving on I'm moving on Well, I've just passed Albuquerque Somehow you're still near I guess the objects in my mirror Are closer than they appear I'm moving on I'm moving on to go. Mm -hmm. they say life is like a highway and sometimes the road gets rough girl you're like a twister and i can't drive fast enough i'll keep on until you're gone and when i hit the water and there's no place left to go i'll hang on left in this old fat and head toward mexico 2004 Cliff Richard en 1000 miles to go. De Porsche 911 is 50 jaar volgens velen een legendarische auto. Oud-coureur Gijs van Lennep en Henry de Vaal van de Porsche Club Holland... waren te gast in Dit is de Dag. En Elsbert Gutteke vroeg aan hen wat er nou zo bijzonder is aan die auto. De Porsche 911. Uh, wat is er zo bijzonder? Uh, het feit dat het de enige auto is die al 50 jaar bestaat... Uh, vind ik op zich al bijzonder genoeg.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 Mijn vriend Ben Pon, waar ik ook later mee gereisd heb... en die was natuurlijk telg van de importeur. Pon Porsche, hij was daar ook directeur. Dus die liet mij daar onmiddellijk mee rijden.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 want anders rijdt die vet achter je. Ja. Oh ja, dan word je, dan word je echt teruggeduwd. Kijk, zie je, dan schakelt die drie versnellingen ja. terug. Zie je ja. hoe vlug dat Zes gaat? Is hoe vlug dat gaat. Zo, en nu komt komt echt te werk. Hoe hard gaan we, Thijs? Nou, 90 nog maar. Valt een beetje tegen. <laughs> ja, sorry. Maar er zijn meer auto's op de weg.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 Nu 160, sorry. We mogen niet maar 70. De Porsche voor mij is ook heel onrustig, zie ik. Die wilde langs, maar ja, eindelijk. We houden hem even bij. In de We gaan even wisselen, mannen. We gaan even wisselen. Ja, even kijken hoe Gijs dit doet. Doe even normaal, man! Ja, maar nu geef je dus even een keer echt <tast> groot. Hoe plugger je de remdruk opbouwt, hoe eerder die optimaal ja, gaat remmen. Uh, Gijs, mag ik nog maar even zo? Dan weten we wat hij kan. Zo, we gaan weer even wisselen. Dat is ook beter voor jou, Reinhard. Nou, hij is nu niet meer van het last gedoe, hè? <laughs> ja, ja, ja, ja. Oh jee, ik krijg dat. Je wil niet voor niks nog een tweede keer. Ja, nou, het is een beetje zonde om daarnaast te zitten natuurlijk. Zit hij het een beetje op? Ja, wat denk je wat? <laughs> dat had je toch een half jaar niet geloof dat hij nou zo zit te rijden. Het gaat wel een stuk makkelijker hoor. Dat scheelt niet veel. Nee, nou. <laughs> maar ik heb hem nog niet horen piepen. Je pakt die wel vast? Je... Het werd gauw hoor, een ja? Porsche. Ja. ja. het is fantastisch. Het is heerlijk. Hij doet gewoon precies wat je wil. Ik had voor een beetje de indruk dat Hij je moest opfokken, maar het was helemaal niet nodig hè? Nee, ik kwam vanzelf. Ik stop met uh, radiopresentaten zijn. Ik ga een echt vak leren en veel geld verdienen. Zodat ik heel snel uh, zo'n auto kan kopen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 En dan wordt hij ook, uh, dan is het een raceauto. auto. Maar is dat, is dat ook de charme, dat zelfs iemand zoals Thijs... die normaal op de fiets naar nou zijn werk komt, in die auto stapt... en denkt, ja, ik wil hem. Uh, ja, dat is absoluut zo. Het is, uh, lijkt mannen zijn toch voor een deel allemaal kleine jongetjes. Uh,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 ja, zo door, door gegrepen worden. En ik heb ook het gevoel dat dat geluid, dat doet ook wel iets Als ik het geluid hoor van die auto. Absoluut. Ja. Dat, dat bronzige, dat, dat mannelijke geluid. Dat is de, gewoon pure ja. testosteron. Maar er zijn toch auto. ook wel vrouwen met een Porsche? Zeker. Okay. Ja, nou, en die kunnen, ja, want, vrouwen kunnen goed rijden, zal ik je kijk, vertellen? Kijk, ik wil het nog een keer horen. <laughs> ja, nee, echt waar, want ik, ik geef nogal wat les. Dat is mijn vak eigenlijk. vaardigheidstrainingen. En dat doe ik niet alleen met Porsche, maar ook voor Audi. En zo. Ook met vierwielaandrijvers, want we daar hebben we ook mee gereden. Met Thijs, hè, er komt steeds meer in, vierwielaandrijving. Maar eh, dan eh, zie ik heel vaak dat de vrouwen beter rijden als de mannen. Nou oh ja, maar dan wordt altijd het omgekeerde beweerd, hè? Nee, maar vrouwen luisteren ook goed, oh ja. zeg ik altijd. Dat en dan zeggen vaak. We, we beginnen die mannen te lachen, want dat is natuurlijk ook niet altijd zo. Maar eh, als ze het willen leren...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 Ja, maar, drie, in drie bergen, maar ah, ja. dat was in een andere tijd. He, want dan reed je met, met mijn kever of wat ook, met mijn Porsche-motor erin... en dan kwam er zo'n 911 voorbij en dan zwaaiden ze, want ze wisten wel wie ik was. En dan zo weinig automobilisten waren er nog. Precies, over. en dan, <laughs> dan, ze, dan zeiden ze, kom maar mee. En dan reed je gewoon een stukje achter ze aan. Ah, ja. Maar dat zijn allemaal dingen die konden vroeger maar dat is niet meer. Nee, het het is niet meer. Ja, dat is gewoon niet meer. Maar dat imago, want als je nu... Ik moet eerlijk zeggen, als ik iemand met een Porsche rijd, denk ik altijd... Ja, Patser...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 En in Nederland kijken we daar toch gemiddelde anders tegen aan. Nee. En dat is soms wel jammer. Maar toch is een Porsche behoorlijk geaccepteerd in Nederland, denk ik. In tegenstelling tot, tot andere, bijvoorbeeld Italiaanse ja. auto's. Ja. ja, dat is dat maar. Ja, ja. Ja, ja. Wat voor een Porsche die je dan hebt. Ja, dat is ook zo. Ja, een de -11 11 is maar toch ze zien dat er allemaal een heel een redelijk gedistigeerd uit. Dat er 400 pk in zit, waar wij vroeger mee raced op het circuit... waar je nu mee gewoon op de openbaar weg kan rijden. En wat je natuurlijk niet altijd kan gebruiken... Maar dat is gewoon ook de kick om te hebben. Ja, dat is uh, elke auto vaker. Ja, want het feit dat je dan met zo'n auto hier in de rijd, en mag nooit harder dan 140. Het en je feit het, het lekker optrekken. Het feit dat het kan, is dat al genoeg dan? Ja, maar je kan ook wel eens even op het gas gaan staan, hè? Ja, nee, dat weet dat ik niet. Dat je nog... heel vlug naar de 100. <laughs> okay. Of heel vlug naar 130, hier ah, en ja. daar tegenwoordig. En je kunt prima oefenen op op- en afritten en uh, snelweg lossen. Dat gaat, uh, dus er zijn uh, echt nog wel... uit rijden is de kunst niet. Nee. Nee, precies. U hoorde Gijs van Lennep en Henri de Vaal in gesprek met Elsbeth Gutteke in Dit is de Dag. Hebt u iets met de Porsche 911 of met een andere auto, een Ferrari, Opel, Volvo, Mitsubishi, Chrysler, noem het maar. Of hebt u eigenlijk helemaal niks met auto's? Houdt u meer van de trein? Bent u misschien nu onderweg? Wat hebt u met auto's? Laat het weten, nacht.eo.nl, hashtag ditisdenacht op Twitter. Of bel 0800-1121. It's gonna hang 84, Drive, van The Cars. Hans, goeienacht. Ja, goedenavond. Heb jij een uh, garage of een oprit? Ik heb een, uh, het is een ruimte waar ik de auto in kan zetten. Ah, en wat... en die, is, uh, die, is, die is afgeschermd. En staat er een auto? Uh, ik heb een uh, auto die uh, voor mij zeer kostbaar is. En zeer ver is om te rijden. Aangezien ik uh, mijn auto ook gebruik als uh, voorkeur van de nee, Wat voor auto is dat dan ja, niet die hele mooie? Ik heb uh, bezit de, de, de Mercedes A100-klasse. De duurse uitvoering, dat is de CDI. Dat is met 2 liter turbo, diesel. En dat is een geweldig mooie rijauto. Waarom vind je dat zo'n mooie auto? auto? Omdat de rij uh, mooi is. De techniek is het onderlicht, En licht. En de zetcomfort en de, de praktische mogelijkheden die er zijn. En je zegt de, de, de lijn, dan bedoel je het model? Wat, wat spreek je dan precies zo aan? Het model is uh, geweldig mooi en uh, ja, dat is uh, ik kan er bijzonder van genieten. Ja. En, uh, en doe je dat ja, dan ook regelmatig? Ik... Uh, gebruik je hem gewoon voor is het voor dagelijks gebruik of niet? Ja, ja ik gebruik hem ook uh, voor dagelijks gebruik. Ja. En ik krijg regelmatig over de Duitse autobahn richting Oberhausen. En dan is het uh, geweldig stukje uh, rijcomfort. Hoe oud is hij? Zeg je oud. Oké. Okay. Dus, uh, dus dat maakt niet uit. Maar in de totaliteit, de hele auto-techniek, de hele opbouw, uh, alles wat ermee te maken heeft. Uh, de Formule 1 uh, begint binnen, uh, binnenkort weer. Nou, Daar ga ik s'nachts uh, voor opstaan. Zo. Ik kom uit Australië. En dan kan ik, uh, ik pak een de Duitse zender, de RTL. En dan zie ik ook nog een keer in de High Division. Ik heb veel Duitse zenders <laughs> met auto-testen. Nou, ik blijf toch volledig bij met de techniek. En, en Hans, wat, wat spreek jou daar dan zo in aan, in, die, in het volgen dan ook van die Formule 1? Nou, ik vind de, de techniek, uh, vind geweldig. De hele ontwikkeling, dat motoren zijn die met een enorm mogen uh, uh, toegetrouwen kunnen draaien. De hele ontwikkeling, de olie die, die speech is ontwikkeld. De schijfprogramma, de hele veiligheid, je daar we een beetje ook te maken hebben. Ik bedoel, dat is uh, een stukje techniek, dat is onvoorstelbaar mooi. Ik bedoel, en je hebt toch uh, de Porsche heeft dat uh, de, de dat die motor achter hem, Ook de boksenmotor, Dat heeft ook weer zijn voor- de nadelen. En ik, de, ik wens je veel de plezier dele. met jou, Mercedes-Hans. Dankjewel. Ja, graag ik het Jan, goeien nacht. Oh, goedenavond. En Jij bent fan van Lamborghini? Ja, dat klopt. Ja. Hoe komt dat? Dat zou ik uh, door graag uh, willen hebben. Ik ben uh, al, bond eigenlijk al. Uh... Vanaf kinders of aan uh, ben ik wel gek, uh, had ik wel raceauto's en... Uh, nou ja, kortom, ik ben echt een hele speedfreak wat dat betreft. Uh, racebanen ook natuurlijk, uh, mijn ouders op de Nuremberg gingen, uh, oh ja. dat soort dingen. En, en hoe is dat ontstaan? Uh, ik, ik, ik, ik had het me niet voor over, hoor. Maar... En hoe is het ontstaan, die, die uh, fascinatie voor die Lamborghini? Uh, ja, door de jaren heen. Uh... Ik heb altijd gek op autorijden geweest. Uh, ik heb zelf ook altijd auto's gehad. Uh, Opel, Volkswagen, uh, alleen de laatste acht jaar niet meer. Uh, Hoe komt dat? Uh, ja, door gebruik van uh, medicijnen. Ja. Is dat dan iets wat je dan heel erg mist? Kan ik me ja, voorstellen zeker. als je zo'n fan bent? Ja, ja. ja, ik mis het heel erg, Ja, ja. Op, welk, op, ja op welke momenten dan het meest? als je in een auto zit, op weg naar het werk, oh ja. dan mis je dat natuurlijk. Als je onderweg met de trein bent, als je onderweg met de bus bent, ja. als je met, met de fiets onderweg bent. Maar, je, maar je kunt niet mee, kun je niet meer auto rijden dan? Hoe zit dat? Ja, zeker wel. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Dat zit er gewoon in. En ik rij ook nog wel auto, maar dat is op mijn werk, op de boerderij. Maar waarom kan het dan niet meer vanwege die medicijnen? Uh, uh, ja, dat mag niet als het daarmee wordt aangehouden, dat is gewoon okay. strafbaar. Yeah. Yeah. Die uh, verantwoording wil ik gewoon niet op me nemen. Maar gewoon omdat ik toch wel een beetje graag pittig rijd. Dus, uh... Oh ja, heb je destijds veel overtredingen gemaakt toen je, toen je nog reed? Nee, helemaal niet. Oké, okay, dat niet gelukkig. Ja, ik heb misschien wel enkele bekeuringen gehad. Oh. Uh, zo, zo, dat, dat misschien, dat wel best wel. Maar, ja. maar niet erg, uh, noem eens waar veel. Uh, misschien een paar honderd gulden of zo. Ja. Gewoon een groot licht of zo eens een keer wat. En, en Lamborghini dus, daar ben je helemaal weg van. Um, ja, ja, dat is ja. natuurlijk een typische sportauto. Hè. Uh, van die mooie, mooie lijnen. Um, oh, strakke auto. Uh, wa -wa Waarom ben je daar zo weg van? De hele bouw uh, van die auto vind ik gewoon bewonderingswaardig. Uh, nou, meerdere auto's, maar die uh, springen toch wel auto voor me uit. Mm. Uh, je zou het wel één graag willen hebben, dus. Als het ja, even komt. Felieke, ja. Ja, hoe duur is uh, zo'n ding? Ik kan het helaas alleen gewoon dromen. Maar... Ja. Hoe, hoe duur is een Lamborghini? Heb je enig idee? Een idee, maar ik heb een half miljoen, miljoen. Ja, nou ja, dat moet je misschien ook helemaal niet willen opzoeken, denk ik. Denk ik ook niet. Nee. Nee, ik ben er nu vrolijk van. Nee. Nou, Jan, dankjewel. En uh, okay. ik, ik wens je toe dat jij een keer de loterij wint. Dat zou mooi zijn. Dan, dan, dan kun je hem aanschaffen en dan kunnen we er de hele dag naar kijken. Niet naar mijn kant van de wijk, maar. Dankjewel, Jan. Oké, okay, graag gedaan. Robert, goede nacht. Vanuit de vrachtwagen. Ja, ja, ja. ja. Waar, ben, waar ben je naartoe op weg? Nou, de dikke Scania, uh, naar het uh, Zeeland is dat. Oké. Okay. En wat, wat heb vanuit, je? Uh, wat heb je achterin? Duitsland. Wat zei je? En wat heb je bij je? Uh, nu kippertjes. Kippertjes. Leven ja. ze nog? Nee, nee, nee. Joh. Die zijn allemaal in slacht en die, die liggen oh. allemaal aan doosjes. Ja, anders had je gezellig gezelschap gehad? Ja, daarom. En en een uh, Scania zei je? Ja. Is dat uh, top of the bill? Ja, het is mijn uh, eerste dag dat ik hier op rij, want Normaal ja. was ik altijd de hele week van huis in de zeecontainer. Maar uh, okay. ik ga gewoon 12 uur rijden en 12 uur thuis, zeg maar. Ja, dus dan kun je, uh, je je oordeel geven uh, na zo'n dag rijden. Hoe, hoe bevalt die? Ja, bevalt goed, hoor. Er ja? is wat anders he, dan een uh, dag. Dat, uh, Scania is altijd echt. Maar ja, het is ook al, ik vind het ook de mooiste vrachtwagen die er zijn. Hoor. Ja, hoe komt dat dan? Waarom is dat de mooiste? Ja, ook gewoon die mooie lijnen allemaal, die horen die vrachtwagens, uh, ik weet niet of je het ook maar maar het wordt allemaal euro 6. Nee, dat zegt me niks. Wat is dat? Ja, dat is dus gewoon voor de, dus voor de, voor de uitstoot, en maar en de uh, busjes en alles zitten ze horen ook altijd met Airblue. Ja. Die zorgen gewoon voor een schonere uitstoot. Ja. En het zit dus in vrachtwagens ook al, ja, het gaat eigenlijk helemaal nergens over, maar het is gewoon puur voor de uitstoot. En uh, dan moeten de grillers moeten steeds groter, want ze moeten meer koeling hebben. Oh, ja. Dus de vrachtwagens worden eigenlijk minder mooi, maar Scania's, gewoon, uh, die blijven nog steeds de mooiste. En je zegt, ja, je zegt mooie lijnen. Wat zijn mooie lijnen dan bij een vrachtwagen? Ja, gewoon die... Uh, Sommige zijn echt heel hoeken. Die lijken meer op een bus. En Scania is gewoon meer sierlijker. Ook hm. die grillen, zijn gewoon uh, net wat extra, zeg maar. Ja. En rijdt hij goed? Ja, prima. Ja? Hoe hard kan hij? <laughs> 90. <laughs> ja, ja je moet er bijna afgaan natuurlijk. Dan gaat het altijd houden, Maar uh, normaal gewoon 90. Ja. En zit je lekker? Ja, dat gaat prima. Mooi. Het zit wel zo'n uh, zo extra zonneklep op de dus meer voor het zicht voor mooier, maar dus voor lange meisjes is het iets en maar voor het rest gewoon prima. En als je zo'n lange tour hebt, hè, heb je dan je schoentjes uit en zit je daar lekker op je lekker met je sokken aan? Ja, dat heb je goed, ja. Klompen uit op de treeplanken en uh, ah, ja. gaan. Dat en... is nu ook straks, uh, als ik dan in Rijland ben dat ik er uh, vier uurtjes op zetten. Dus. Ja, en, en heb je thuis uh, nog een auto staan? Misschien zelfs meerdere. Ja. Sinds uh, 262 keer terug ik heb ik hem ingeraald, dat eerste 206 GT-tje. Die ja. wel ook wel aardig en nu heb ik een uh, Zelt uh, Ibiza uit onder diesel, dus lekker zuinig. En Wat vind je nou leuk? Rijden in die vrachtwagen of, of gewoon in een personenauto? Ja, ik vind het allebei maar mooi. De vrachtwagen gewoon meer voor de kilometer maken en uh, de auto meer uh, voor lekker bochten uh, rijden. Als is ja. je zei met de Porsche ook. Ja, rechterstukken kan iedereen rijden, maar vooral met de 206 ook in de bochten was het mooiste. Ik probeer er de snelheid een beetje bij te blijven. Ja. Moet je dan ook echt weer. De even... snelheid met z'n wel hoor. Moet je dan winnen eigenlijk, als je dan zo van een hele dag in de vrachtwagen hebt gereden en dan in een personenauto gaat, dat is een ander ja, gevoel. Toch? Al, de, de, kan ik me de, de de voorstellen? Dat is aan het direct eigenlijk al. Ja, al. Ja. Is alleen, je, je zit veel korter op elkaar, hè? Ik bedoel, nu ze uh, van de ene kant naar de andere kant 2,5 meter en auto's uh, natuurlijk maar 1,5 uh, meter, ja, 1,80 zijn maar, 1, 70. Ja. Heb je hem nou op de cruise control staan, of niet? Ja, tuurlijk, altijd. Altijd? Ja, lux luxe ook had nu kan, uh, uit... Hiervoor had ik geen cruise control, maar nu had ik wel eentje met cruise control. Dus dat is wel lekker, hoor. Ja, ja. dus het stuur vastzetten en uh, eigenlijk uh, hoef je dan niks meer te doen. Ja, <laughs> stuur vastzetten kan het beter maar niet doen, hoor. Nee. Nou, uh, ik wens je veel succes. Je gaat dus naar Zeeland. Waar naartoe? In Zeeland, zei je? Ja, Nederland is dat. Dat is net uh, ja. zomergoes, weet je. Ja. Is net de snee, zeg maar. Nou, mooi. Ik wens je een goede reis nog en uh, leuk dat je hebt gebeld. Ja, zelfs een goede uitzending nog. Dank Zometeen, hey. Zometeen dan uh, spreek ik met Mark van Erven. Hij is voorzitter van de GCCC. Dat is de Gay Classic Car Club. En dat is een homo-autoclub. Waarom een homo-autoclub? Zometeen. a million miles our vagabond wheels clocked up beneath the clouds they're counting down to show time when we do it for real with the crowds their miles are owing, but they don't come for free and they don't give you any for pay If it's all for nothing All the road running Spinning by The rim shots come down Go upon the wall It can only be Fast and high And those Who don't like the danger Soon find something Different to try And when there's only in love I sit and on sky clogged up above the clouds And I'm still your man for the roaming For as long as there's room The Road Running van Mark Nuffler en Emily Harris. Er bestaan talloze clubs voor autoliefhebbers. De GCCC is een buitenbeentje. Het officiële doel van de vereniging is het coördineren en het stimuleren... van de belangstelling in historische, klassieke en bijzondere automobielen... onder homoseksuelen. En dan tussen haakjes man-vrouw. Voorzitter van de GCCC, voluit de Gay Classic Car Club... is Mark van Erven, Goedenacht... Goedemacht. We hebben dit uur over liefde voor auto's. Naar aanleiding van 50 jaar Porsche 911. Heb jij iets met die auto? Daar heb ik zeker wat mee. Ik vind het een hartstikke mooie auto. En uh, ja, Hengs had 50 jaar een mooie auto. En vooral vroeger, als klein uh, jongetje zat ik in de auto. En dan zou ik de Rijkspolitie voorbij uh, scheuren. Ja. En pak dat pakte wat op de verbeelding. En wat is er dan zo mooi aan die auto? Ja, uh, de lijnen die zijn eigenlijk al die 50 jaar zo'n beetje hetzelfde gebleven. En uh, gewoon een, ja, een snelle auto, een stoere auto. Een sprakke... Maar wat is er zo mooi aan die lijnen? Daar hoor ik meer mensen over. Kun jij het eens goed uitleggen? Uh, nou ja, ik ga mijn best doen. Uh, het is een, uh, een lange, laag, uh, lange, laaggestrekte auto. En het lijkt een beetje op een, uh, op een, uh, op een hoofd die je wat wil springen. Ja, dat klinkt misschien een beetje pretentieus, maar dat lijkt een beetje op. En dat spreekt tot de verbeelding. Ja. Ja, ja, dat spreekt dus tot de verbeelding. Ja, althans voor mij wel. En ja. ik denk bij heel veel mannen en ook vrouwen. Maar, uh, maar, ja, waar, maar waarom is dat nou? Dat, dat, dat, het lijkt erop dat, dat die uh, ronde vormen... of in ieder geval die, die sportauto's, de modellen... Uh, sportauto's, dat die meer aanspreken dan, dan zeg maar de standaardautootjes. Om zo maar even te zeggen. Uh, hoe kan dat nou eigenlijk? Ja, dat is een hele goede vraag eigenlijk. Het heeft natuurlijk meer te maken dan uh, met alleen het model, dat begrijp ik wel. Maar waarom spreken die modellen zo ontzettend aan? Nou ja, ik denk dat het altijd dan even bij de Porsche houdt. Want er zijn natuurlijk veel meer sportauto's, zeg maar. Maar als je het bij de Porsche houdt, is het natuurlijk een combinatie. Vroeger had je een luchtgekoelde boxer, nu is het inmiddels watergekoeld. Boxer is de methode waarop de cilinders op en neer gaan. En die heeft gewoon een beetje een huilend geluid. Dus op het moment dat jij een Porsche aanhoort komen of weghoort uh, rijden... Ja, daar heeft zo'n keer merkend geluid altijd gehad... Ja. dat je meteen dacht, dat je soms ook kippenvel kreeg... van nou, dat is dus een Porsche. En um, dat hebben andere sportauto's natuurlijk ook... want die hebben toch iets meer geluid. Ja, gewoon een combinatie. Ze uh, hadden dikwijls nou, uh, goede wegwerking en dergelijke. Snel. Het is voor niks dat de Rijkspolitie mee ging rijden natuurlijk. Ja. Mark, jij bent voorzitter van een autoclub voor homo's. Wat doen Top. jullie als club? Nou ja, wat doen wij als club? Je hebt al net al keurig netjes onze doelstelling opgenoemd. Wij hebben uh, bijna elke maand wel een bijeenkomst, CQ rit. En dan gaan we met z'n allen uh, eventjes goed uh, elkaar komen. En dan hebben we meestal een van de leden een uh, rit uit die rijder dan. Daarna gaan we nog even gezellig eten. En zo ja dat is het zo'n beetje. En we delen met elkaar de liefde voor de auto's en inderdaad de liefde voor. Mensen van het gelijke geslacht. Mark, Mark even tussendoor blijf met je uh, mond goed bij de hoorn. Want af en toe okay. dan klink je een dat beetje zacht. Ja. Uh, je zegt, we delen de liefde voor auto's en de liefde voor mannen. Uh, moet dat nou zo nodig, een autoclub voor homo's? Is dat een reactie die je misschien wel eens krijgt? Ja, nou, ik wil er even op, op terugkomen. Want ik zei, mensen van het gelijke geslacht. <laughs> uh, omdat er natuurlijk ook vrouwen lid zijn. weliswaar niet veel. Maar, maar lesbiennes zijn ook, zijn, zijn ook homo, hè? Ja, nee, maar, dat maar goed, komt ik begrijp wat dan je dan bedoelt. Het is ook voor vrouwen? Ja. Okay. ja. Moet dat zo nodig? Ja, die vraag krijg ik inderdaad meer. En uh, dat blijf ik dan ook elke keer gewoon uitleggen. Dat is uh, geen probleem. Ja, ik vind inderdaad dat het moet. Nou ja, moet is heel veel gezegd, maar het is in ieder geval wel fijn dat het er is. En waarom? Nou, er zijn natuurlijk ook gewoon de geëikte autoclubs... Hè, waar heel veel waar de, de, de, de heteronorm heerst, zeg maar. De het heteronorm? Ja, de heteronorm, ja. Wat, wat bedoel je uh, daarmee? Nou, heteronorm is gewoon man en vrouw en uh, kindje erbij of iets dergelijks. Uh -huh. En uh, auto's zijn op zich, zonder mensen op de tenen te willen trappen, een beetje een mannending. Want er zijn natuurlijk wel vrouwen die van auto's houden, maar over het algemeen is het toch een mannending. En niet bij alle clubs is het uh, gewoon geaccepteerd dat je daar met je vriend aankomt. En uh, nou, ja, je mag er wel met je vriend aankomen, maar dan moet je het ook heel erg op de vlakte houden, zeg maar. Uh -huh. Wat overigens niet veel zeggen als wij dat wel als een paar. Uh, uh, ja, hoe heet het, aanstootgevende mensen of zo, door het leven gaan. Maar het is wel zo dat, ja, soms heb je wel eens behoefte om je vrienden een hand, uh, hand in hand te houden of een knuffel te geven of weet ik veel. Ja, zoals, zoals hetero's dat ook doen. Zoals hetero's dat ook doen in ja. de vrije tijd, of wat dan ook, inderdaad. En, nou ja, goed, dan moet je altijd bij nadenken, althans het gevoel heb ik wel, dat je er altijd toch wel bij na moet denken in het normale leven, zeg maar, in het buitenleven. Maar, maar en dat hoef je maar gaat het alleen om een gevoel, een gevoel dat je minder welkom bent daar misschien, dat minder wordt geaccepteerd? Of um, is het ook echt gestoeld op feiten dat je dit zegt? Nou ja, als je bedoelt heb je wetenschappelijk onderzoek gedaan, dat heb ik niet. Nee. je eigen ervaring? Zelden... Verhalen van, anderen, heb... van andere leden? Ja, ja uit uh, ervaring van andere leden heb ik dat inderdaad begrepen dat bij bepaalde merken, en ik zal geen namen noemen... Maar dat bij bepaalde merken inderdaad er raar op wordt gekeken... als je daar met een partner van gelijk geslacht aankomt. Wat overigens niet inhoud. Er zijn natuurlijk wel merken wat het geen enkel probleem is. Um, uh, of clubs, laat ik het zo zeggen. Want ik geef me nou op merken, maar dat is natuurlijk niet eerlijk. Maar bij bepaalde clubs is het, is het helemaal geen probleem. Mm. Maar het grote voordeel is ook wel van de GCCC. Want ik leg nu even, of we leggen nu even de nadruk op de gelijke slaggerichtheid. Mm. Het leuke van de GCCC vind ik ook... Dat er heel veel mensen van diverse kleimaarzen komen. Maar dat er ook allerlei verschillende auto's zijn. Dus het is niet zo dat wij bijvoorbeeld alleen maar uh, kevertjes hebben. Of daftjes. Of Rolls-Royces. Of weet ik veel. Nee, het zit er allemaal in. En dat maakt het ook gewoon heel erg. Want dat soort clubs zijn er niet zoveel? Nee, bij mijn weten niet. Ja, je hebt volgens mij de Cabrio Club. En um, ja, misschien van Engelse Auto's of zo. Maar bij mijn weten. Ja, je hebt ook de Mercedes Club inderdaad, maar het is toch veelal merkgericht. En bij ons is het totaal niet merkgericht. Dus het leuke is inderdaad dat je inderdaad een oude Bentley naast een dansje tegenkomt. Ja, zeg maar top of the deal. Dus uh, er zijn bij ons ook een aantal Porsches in de, in de familie, zeg maar. Ja, ja. Maar er zijn ook, en dat zijn natuurlijk ook de duurdere auto's. Maar er zijn bij ons ook echt de meest simpele uh, auto's. En ja, dat maakt die diversiteit, maakt het gewoon hartstikke leuk. Jullie hebben 320 leden ongeveer. Um... Klopt. Alleen homoseksueel? Uh, Voor zover je mijn... dat je kan nagaan en, en weet? Uh, bij mijn weten wel. Maar het is wel zo dat als je gay-friendly bent... dat je in principe ook lees kunt worden. Ja. Ja. Dan ben ik toch even benieuwd hoe jij daarin staat. Want jullie je zo zonderen je op deze manier natuurlijk wel af. Uh, heel bewust. Uh, dat is, zeg jij, onder meer vanwege het feit... dat, dat, dat jullie het gevoel hebben dat jullie minder welkom zijn... Minder jullie minder jezelf kunnen zijn uh, bij reguliere clubs... Maar houden jullie die situatie, als hij zo is, van een hetero wereld met heteronormen, zoals jij die dus beschrijft, juist niet in stand? Ja, dat is een goede vraag. Uh, misschien wel. Maar ja, ik, denk, ik bedoel, dan kun je eigenlijk ook vragen waarom er allerlei andere uh, homo-evenementen zijn. Hè? Nou ja, dat kun je net zo goed vragen, maar we hebben het nu even ja. hierover. Nee, nee, nee, dat klopt. Dus dat is een goede vraag. Um, ja, misschien wel. Uh, en misschien houden we daarmee tegelijk ook inderdaad zelf die scheiding in stand. Van de andere kant is het zo dat het gewoon heel fijn is dat er een bepaalde club is waar je jezelf kunt zijn. Mm -hmm. En uh, misschien is het ook wel zo, misschien is het inmiddels al zo dat je gewoon bij die andere club zelf komt omdat je wat meer moeite moet doen. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar daar heb je niet altijd evenveel zin in. En dan is het wel zo fijn dat je een soort van warme basis hebt... of thuis, ja, een thuis een soort van nest waar je je wel uh, goed je gemak voelt. Ja, maar ik kan, kan me voorstellen dat jullie uh, in het kader van de homo acceptatie, dan wel misschien uh, uh, samen met andere verenigingen dingen proberen te organiseren. Ja, dat uh, zou kunnen. Dat is tot op heden volgens mij nog niet zo heel veel gebeurd. Nu is het wel zo dat echt binnenkort wellicht een evenement gaat plaatsvinden, en daar kan ik nog niet, uh, niet al te veel over zeggen, maar dat dat in samenwerking met een andere organisatie gebeurt. Maar er wordt, uh, ik weet wel dat er aan wordt gedacht, laat ik het zo zeggen. En overigens is het niet zo, want die indruk wil ik wel even wegnemen. Het is niet zo dat wij in afgelegen plaatsen alleen maar komen en dergelijke. Het is wel zo dat wij gewoon uh, ja, in de buitenwereld opereren, zeg maar. Het is niet zo dat, wij, uh, dat het geheim is wat we doen, of wat dan ook, laat ik het zo zeggen. Nee. Jullie hebben ook gewoon een website, daar kun je gewoon op kijken. Ja, ja, ja. ja. Laten we het over auto's hebben. Um, welke auto of welk merk is favoriet onder jullie leden? Nou ja, uh, welk merk is een beetje moeilijk te zeggen... maar volgens mij kun je toch wel eigenlijk zeggen... dat de Franse auto uh, toch wel populair is onder jullie leden. Het meest populair. Franse auto's? Ja, klopt. Dus dan heb je het bijvoorbeeld over Citroën en Peugeot. Citroën, Peugeot, Renault, Renault, Renault. Ja. Uh, ja. Hoe komt dat? Heb je daar een verklaring voor? Is dat een, een, een, een, een homoland wat betreft automobiel? Ik, ja, dat zou ik eerlijk gezegd niet weten. Want ik moet zeggen dat, ik, uh, <laughs> dat mijn favoriete auto's Duits zijn. Alhoewel ik een grote auto uit heb. Dus ik vind Franse auto's ook leuk. Ik zou het eerlijk gezegd niet precies weten. Ja. Ik denk dat het een beetje een zwarte diever is of, of weet ik veel. Maar dat zou je eigenlijk aan zulke mensen moeten vragen die daar het meest van houden. Ik merk het gewoon op dat er heel veel Franse auto's zijn. Ja. En jij zegt, uh, ik, ik heb meer met Duitsen. Ja, dat klopt. Uh, ja. Kun je vertellen, wat heb jij dan in, in je bezit? Ik heb, uh, of we hebben uh, uh, vijf auto's samen. Jij en mijn je partner. partner en ik. Ja. Mijn partner en ik. En we hebben een Audi, we hebben een kever en we hebben ook nog een uh, Opel. Uh, waarvan dan de kever zeg maar, mijn meest favoriete auto is. En ik heb ook nog een BMW motor. Dus je kunt wel zeggen dat ik aardig uh, Duits voor heb. Waar betalen we dit allemaal van? Even nieuwsgierig. Ik heb uh, een, een aardige baan. Ja. En mijn partner ook. Ja, dat is mooi. En geen kinderen? Of, of wel? Nee, dat kan nee. natuurlijk ook. Dat had gekunt, inderdaad. Nee, we hebben geen kinderen. Ja, dat, dus, dat scheelt dan ook weer, maar... hè? Ja, dat scheelt ook weer. Dus wij zeggen altijd maar dat het geld in de auto's en dergelijke stoppen. Ja, vijf auto's als kinderen. Oh. <laughs> nou nee, dat, nee, we investeren in auto's omdat we geen kinderen hebben, zeg maar. Ja. Het is niet zo dat het uh, vervanging van is. Okay. Waarom ben je eigenlijk zo'n autoliefhebber? Waar komt dat vandaan, denk je? Uh, nou, bij mij is het wel vrij eenvoudig. Mijn vader die uh, sleutelde vroeger altijd aan auto's in zijn vrije tijd. En uh, mijn broer en ik, als ook mijn vader, zijn helemaal gek van auto's en eerlijk gezegd uh, uh, ik, ik hield eerder van auto's dan van mannen. Ja. Uh, <laughs> dus jij speelde dus vroeger met... niet met poppen? En nee, ik heb, uh, nee, nee, inderdaad. Mijn moeder zei vroeger ook van ik snap het niet, ik snap het niet, want ik heb nog nooit met poppen gespeeld. Nee, dat klopt. <laughs> ik heb altijd met, uh, met ouders gespeeld en uh, ja, klopt, ik ben er nog een gek van. Dus mijn ja. huis staat vol met auto-modellen. Mijn enig idee hoe het komt? Ik denk de fascinatie voor die techniek, dat geluid. Ik bedoel, vroeger had je van elke auto kende het geluid. Ik kende in het donkere aan de voorlichten of aan de achterkant kon ik zien, of aan de, aan de achterlamp kon ik zien welke auto het was. Altijd gefascineerd geweest van auto's. Ja. Ik denk het geluid, et cetera, en de snelheid en ja, en, en is dat dan ook het belangrijkste wat je deelt met je partner qua interesses? Uh, nee, dat is een van de interesses. Wij vinden de motoren ook leuk, maar we houden oh. verder ook nou, natuurlijk wel al van allerlei andere dingen, Ja, en dergelijke. Maar auto's is wel uh, een verbindende hobby inderdaad. Ja, dat is ja. natuurlijk dan wel leuk. Uh, tot slot, uh, als we kijken naar de clubagenda. Uh, je bent dus voorzitter van de Gay classic Car Club. Wat springt eruit ja. uh, de komende tijd? Wat gaat er allemaal gebeuren? Nou ja, binnenkort uh, in uh, maart uh, gaan we naar uh, Frankrijk, dan is er Nationaal treffen, dat is altijd heel leuk. En in mei gaan we naar Engeland. Uh, ja, de UK zoals het ook mooi heet. Sorry, daar... wat zei je? Wat, wat is er in Engeland? De United King, ja, nou ja dat is uh, uh, even kijken, hoe heet dat ook alweer? Eurotour. Eurotour wordt uh, eigenlijk elk jaar georganiseerd door een andere club. Dus dat is zeg maar verbondenheid van: dit is onze Engelse zusterclub. En uh, het is hartstikke leuk om naar het buitenland te gaan. En dan, ja goed, in Engeland hebben ze toch weer heel andere auto's dan die. Ook weer heel mooie auto's, dus oude Rolls Royces. En, en uh, ja, het is gewoon heel leuk om, om er ook andere ook, zeg maar, te ontmoeten. Ja, en ik hoor ja. net uh, van mijn hele fijne technicus dat, dat het evenement is volgeboekt. Dus als je er nog heen wil, dan heb je pech. Ja, dat klopt. Het was een uh, ongekend succes. Het was binnen een week helemaal volgeboekt. We gaan iets van 200 zoveel uh, mensen naartoe. Waaronder velen van jullie dus. Waaronder een aanzienlijk aantal van de Nederlanders in benaderen. Nou, Mark van Erven, ik wens je daar heel veel plezier bij. Uh, voorzitter van de Gay Classic Car Club, heel erg bedankt voor jouw verhaal. En jij ook bedankt. Hoe gedraagt u zich op de weg? Bent u een verkeershufter of gedraagt u zich hartstikke netjes? Laat het weten. 0800 1121. The do- en open the door to my heart. Joyce, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Ik denk, laat ik maar eens bellen. Ja, want je bent een vrouw. Ja, dat is wel stom, hè? <laughs> nee, het ja, leuk. Eindelijk, eindelijk is een vrouw over auto's. Toch, waar ja, zijn ze nou? Maar, maar daar ben je. Ja, nou, toch nog eentje. Ja, ja ik, vind, ik vind auto's prachtig. Ja, hoe komt nou, niet dat? niet allemaal hoor, want er zijn ook hele lelijke spijnen, weet ik ook wel. Wat is de lelijkste auto volgens jou? Ik... Ik denk de Fiat Multipla. Oh ja, ja, ja, ja. ja. Oh, dat is een mooie. Die rare voorkant. En wat ja, is de allermooiste volgens jou? Oh, de mooiste. Mm. Een van de mooiste. Ja, dan gaan we richting Saab. Maar dan kan ik er even niet een type ah, nummer ja. bij gooien. Chique auto. Ja. En hoe komt het, ja. Joyce, hoe komt het Joyce, dat jij uh, um, auto's zo leuk vindt? Geen idee. Geen idee? Dat heb ik altijd al gehad. Nee, dat weet ik niet waarom. Ja, dat heb je of je hebt het niet, hè? Nee, nou, dan zijn we uitgepraat. Ja. Ja, waarom? Ja. Ja. <laughs> nee, ja, hoe komt dat? Ja, dat heb je. Ja. Yeah. Nou, wat, wat rijd dus je even... zelf op dit moment? Op dit moment rijd ik even helemaal niets. Oké. Okay. Uh, hoe komt dat? Een, uh, ja, nou, uh, financiële toestanden. Ah. Nou, dat komt door een scheiding en dingen. Ja. Nou ja, niet handig, zeg maar. Dat komt even niet uit om nu een auto te nee. rijden. Nee. Maar ik heb al jarenlang in een. Uh, ja, dan, dan kom ik wel, natuurlijk wel heel typisch vrouwelijk in, in zo'n trudder-ding. Hm een Fiat 500'je gehad uit 1972. Oh wauw. Ja. Mooi. Ja, daar was ik ook heel trots op. Maar ja. die heb ik, ja, weggedaan eigenlijk omdat ik vond dat er te weinig mee gereden werd. Ik dacht van, ja, dit, dit slaat nergens meer op. Maar, je, beta maar eigenlijk... je betaalde er geen wegenbelasting voor? Toch? Nee, dat klopt. Dus wat dat betreft? Ja, dat klopt. Maar er werd zo weinig mee gereden. Ja, dat ding staat te maken. Ja, ja. En, ja dat en zijn ik boek er ook autotjes. niks mee en ik heb ook eigenlijk helemaal niet eens een aantal nodig hier waar ik nu woon. Toen ik hem eerst had, had ik hem nou, nee, nodig. Is wel, ja, dan kan je elke auto verkopen natuurlijk, maar toen gebruikte ik hem ook echt. En dat doe ik nou niet meer, omdat nee. ik verhuisd ben en ik heb het hier echt niet nodig omdat alles binnenhand bereik ja. Nou maar, eh, En toen heb ik ja, een beetje met, ja, best wel met pijn in het hart heb ik hem toch maar, nee, ja. Hoeveel heb je ervoor gekregen? Eh, um, voldoende. Okay, voldoende. <laughs> nah, voldoende. Niet was Nee joh, dat zijn helemaal geen dure ja, aantal. En wat levert dus zo'n dingetje op? Um, in de buurt van de vijfduizend euro. Ah ja. Nee, dat, is niet, dat, is geen, dat zijn geen kostvermogens, hoor. Dat is, ja. <laughs> je wordt er niet rijk van. Nou, ik hoop voor je uh, dat je, dat je uh, uh, op korte termijn, of misschien wat langere termijn, dat je, dat je in ieder geval weer over een auto zal kunnen beschikken uh, straks. Dat zou ja, mooi zijn. nou, ach. Toch? Nee, weet je, nee, weet je... Nee, ik heb daar geen probleem mee, okay. hoor. Want toen denk ik denk van, ja, als je die nodig hebt, wat jij ja, je ja, ding voor de deur zetten. Ja, nou, ik vind het leuk, dat ja. wel. Ja, maar je hoeft niet toch alles te hebben wat je leuk vindt. Dat is waar. George, dankjewel. je nacht. Ja, oké, okay, jij ook. Jan, hallo. Hey, hallo. hallo, jij bent zo'n typische zondagsrijder? Uh, bijna. <laughs> bijna, ja. Ja, bijna. Mijn vriendin verwijt me wel eens ooit dat ik uh, wat uh, aan de trage kant ben, eh, inderdaad. Ja. Ah. Ik ben uh, volgens mij, uh, me volgens, mezelf, volgens, volgens mezelf ben ik een beetje een relaxed rijder. Ja, hoe hard rij je dan op de ja. snelweg, waar je 120 mag? Ja. Nou, waar ik 120 mag, 110, 120, dat schommelt er een beetje tussen. Ja, ja. Heb, je, en, heb je daar uh, de leeftijd voor, om het zo maar even te zeggen? Nou, ik word dit jaar 50 in juli. Maar, dan ben je er vroeg bij. Relaxer... Sorry? Dan ben je er vroeg bij, wat uh, zondagsrijden betreft. Ja, Toch? Ja, ja, ja, uh, hoe komt nou, dat ja. dan? Dat je, dat, je, uh, dat je wat langzamer rijdt dan de gemiddelde auto. Uh, ik denk dat de combinatie is van, uh, ik ben vroeger nogal een, een, een, ja, een stevige doorrijder geweest en een sportieve rijder. Dat heeft me nog wel een keer een proces Ah gekost. Oh, ja. Toen heb ik op een gegeven moment gezegd van ik ga diesel rijden, want dan ben ik wat langzamer. En ik rijd al ik uh, denk een kleine 30 jaar uh, rij ik op de vrachtwagen. Ja, en dan word je toch ook wel wat rustiger als je uh, niet harder als 80, 85 mag. Dus, ja. uh, en, en ben je dan, dan ook dan weer, je be meer bezig met de omgeving? Uh, ja, ook. Ik, ik zie uh, denk ik wel dingen die andere mensen niet zien of waar andere mensen aan, aan voorbij rijden. Ja. Dat wel. Maar ik let natuurlijk wel op de weg. Dat is... Uh, dat is wel zeker. Nou Jan, dankjewel. Ja. En um, zometeen, ja. dan zijn we weer terug met oh. weer een uur. Dit is een nacht. Dankjewel Jan en uh, okay. rustig voor straks. Jo. Hoi. Hoi hoi.